Het gaat niet zo gauw. Ik word een dagje oud. Ja, ja, dat vooral ken ik. Heeft Kees nog gebeld? Ja. Dat valt mee. Je vertrouwen in je zoon is niet groot. Mijn vertrouwen is zeer groot, maar ik ken jullie beperkingen. Zag je koffertje niet dragen? Dat koffertje zit me niet in de weg. Geef mij. <totstutters> <totstutters> Waar heb je dat jasje gekocht? In de opruiming. Waar is die Colleen? In de kamer. Dag, vader. Ach. In. Zo, ja. Nou, nou, dat viel niet mee. Wilt u een kop thee? Ik wil natuurlijk een kop thee. Nee. Zo. Begin het werk.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 Zullen we je vader even naar de trein brengen? Goed. Uh. Mm. Nee, gaat wel. Mm. Zo. Uh, die uh, die sigaren laten we hier maar liggen. Die vinden we weg. Nee, ik kom nog wel uit. Dank Laatst stond er een reportage in het Vrije Volk.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 Je zult nog eens zien wat een ellende dat straks geeft. Want werken willen ze ook niet. Het is vernederend. Tot terecht standpunt? Ja. Interesseer interesseert me niet. Rechts of links, die tijd heb ik gehad. Ik denk ook dat de uil niet wil erkennen... ...dat de mensen racistisch zijn. Hoort niet. Dat kan. Natuurlijk zijn de mensen racistisch. Ga je niet dat ze de bijstand niet in Suriname uitbetalen? Ja, dat is onzin natuurlijk. Waarom is dat onzin?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 ja, misschien is het dat dan. Dag, dag, dag Jonasje. Hoe heb je geslapen? Goed. En jij?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 ...aan het leven. Wat er van over is dan. En nou ben je moe, zeker? Nogal. Zou je nog niet eens een dag thuis blijven? Wat schiet ik daar nou mee op? Wat doet de ander op de rook? Leg je dat niet naar het bureau gaan? Als ze een paar nachten niet geslapen hebben. Van een andere week niks af, maar ik ga in ieder geval naar mijn werk. Nou. toch zou ik thuis blijven, dat ik jou was. Tjitske heeft gisteren in de bibliotheek een boek met middeleeuwse randversieringen ontdekt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 Salaris komt dan wel.